Warnik Zampersen met het NOS journaal. In België en Zweden zijn gisteravond korte tijd vliegvelden gesloten. na meldingen van drones in de omgeving. Het vliegveld bij Luik lag anderhalf uur plat. Op de luchthaven van Brussel was het vliegverkeer een half uur verstoord. Er waren ook meldingen van drones bij een Belgisch nucleair onderzoekscentrum. en bij een luchtmachtbasis. België denkt dat Rusland erachter zit, maar Moskou ontkent. In Zweden waren drones gezien bij de luchthaven van Gothenburg. Verkenner Koolmees gaat bij de formatiegesprekken van vandaag kijken naar de verschillen tussen een aantal partijen. Hij gaat eerst in gesprek met D66-leider Jette en Ja21-volman Eertmans en daarna met Jessel Gust van de VVD en Klaver van GroenLinks PvdA. Koolmees wil vooral weten of de verschillen tussen de partijen echt zo groot zijn of dat ze vooral zo worden ervaren. De verkenner concludeert na de gesprekken van de afgelopen dagen dat alle partijen vinden dat er snel een nieuw kabinet moet komen. In de Filipijnen is het dodental na de orkaan Kalmegi opgelopen naar 188. Gisteren werd nog gesproken van 114 doden. De meeste slachtoffers vielen op het centraal gelegen eiland Cebu. Meer dan 100 mensen worden nog vermist. De orkaan kwam gisteren aan land in Vietnam, waar twee doden zijn gevallen. Ook zijn drie vissers als vermist opgegeven. Op verschillende plaatsen in Vietnam viel de stroom uit. De treinen tussen Geldermalsen en den Bos rijden weer volgens de dienstregeling. Het treinverkeer op het drukke traject lag dagenlang stil omdat het spoor gerepareerd moest worden na een ongeluk. Vorige week donderdag botsten wij Meteren en Intercity tegen een vrachtwagen. Het spoor en de overweg raakten zwaar beschadigd. Het weer. In een deel van het land is er kans op mist. Het is tussen de 6 en 10 graden. Overdag eerst grijs, later meer zon, staat weinig wind. En met een graad of 16 is het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het RN-journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht. Dump, dump, dump, dump, dump, dump, dump, dump, dump. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd En kijkt me even onderzoekend aan Ze helpt me bij het drinken van wat water Als ah, zuster, er nog even bij me staan Nacht zuster Waar moet ik zonder jou beginnen? Nacht zuster Ik brand van binnen Nacht, Doe iets aan je pijn Nacht gisteren, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht gisteren, haal ik de morgen. Nacht gisteren, doe iets aan de bijen.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 Nacht zuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, al ik de morgen? Nacht zuster, het zal niet bij je. <tie> Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, sister, ik brand van binnen. Nacht, sister. Goeie tane bij je. Nacht, sister. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, sister. Al ik de morgen. Nacht, sister. Goeie tane bij je. Ik Zonder jou beginnen, nachts zuster. Ik brand van binnen, nachts zuster. Doe iets Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, haal ik de morgen? Nacht zuster, doe iets aan de pijn. Oh, Nacht zuster, oh, auw. Nacht zuster, hey, auw. Nacht zuster, oh, auw. Iets aan de pijn, pijn, pijn, pijn. Nacht zuster, Nachtzister oh, oh, oh. Nachtzister oh, oh, oh, de, pijn, de pijn, de pijn, de pijn, de pijn Nachtzister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 She can win with her eyes closed It's insane how she tastes She can turn you to a animal yeah, yeah. She don't want the love, she just want a touch She's a greedy girl to never get enough She don't want the love, she just want a touch She's got all the moves to make you give it up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 Something louder deeper feeling round for something new, new, new. Download de ZFM app. En blijf op de hoogte voor het laatste nieuws uit Zandvoort. I'm on. FM, ZFM